Levy van Eck met het NOS-journaal. De Britse zangeres Vera Lynn is overleden. Ze werd de Sweetheart of the Forces genoemd... omdat ze in de Tweede Wereldoorlog enorm populair was onder Britse militairen. Haar bekendste nummer is Will Meet Again. Ook na de oorlog bleef ze populair. In 1975 ontving ze van koningin Elisabeth een adellijke titel. Vera Lynn was 103 jaar. Automobilisten in Nederland rijden weer bijna evenveel als voor de coronacrisis. Maar het aantal files ligt nog ver onder het oude niveau. Dat schrijft het AD op basis van de gegevens van verkeersapp Flitsmeister. Dat komt doordat mensen beter verspreid over de dag de weg opgaan... bevestigt de ANWB in de krant. Met name in de ochtendspits zijn er minder files. De avondspits is wel al deels terug. Het aantal gereden kilometers stortte half maart in... na de afkondiging van de intelligente lockdown... De afgelopen tijd gingen weer steeds meer mensen de weg op. 17 organisaties die betrokken zijn bij de bouw- en woningmarkt... willen dat tot 2030 jaarlijks 90.000 huizen worden bijgebouwd. Ze willen dat het Rijk daarbij met miljarden te hulp schiet. De woonsector is bang voor een herhaling van tien jaar geleden... toen de woningmarkt instort door de kredietcrisis. Dit plan moet dat voorkomen. Oud-president Nazarbayev van Kazachstan is besmet met het coronavirus. Volgens het staatspersbureau is hij in isolatie geplaatst... en kan hij zijn werkzaamheden blijven uitvoeren. Er zijn geen redenen voor paniek, staat in de verklaring. Nazarbayev is 79. Hij trad vorig jaar na bijna 30 jaar af... maar is nog wel voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad... en leider van de regeringspartij... waardoor hij in feite nog alle touwtjes in handen heeft.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 Die mooie tand alleen uit uh, <lacht> lang vervlogen tijden, maar dan weten we ook meteen waar we aan toe zijn. Dat uh, heet uh, Oudse Antwoord. Goedemiddag. Uh, mijn naam is Jaap Koper. Aan de andere kant van uh, de tafel staat Cor Draaier. Jij ja, bent uh, een beetje gebleven, geloof ik, of niet? Ja, er was wat uh, problemen met de planning vanochtend... met uh, de oh. inhoud en de invulling van mensen die dus gingen presenteren. Want er ja. was helemaal niemand, want er was iets vergeten. En ja, toen ben ik gisteravond gemeld van... kan je alsjeblieft komen? Ik zei, nou, ja, ik zou eigenlijk niet meer komen dit jaar, maar oké, okay, ik doe dat dan wel. Ja, oké, okay. dus, dus uh, nou ja, je doet de techniek vandaag. Doe de techniek voor dit uh, programma. We gaan het hebben over, uh, uh, ja autosport. En dan uh, komt er natuurlijk een, uh, een, eigenlijk een, een, een levend archief ja. die we hier hebben in Zandvoort. in de persoon van Rob Peters, Goedemiddag. Ja, Jaap, goedemiddag. ja. Ook goedemiddag. Leuk ja. dat ik er uh, weer mag zijn, want zeg ja. maar. Zeker met twee Zandvoortse iconen. Ja, want het is uh, geloof ik de derde keer dat wij uh, zo'n beetje tegen Ja, een beetje de derde zien. keer dat we het gaan hebben over uh, ja wel autosport. Ja. En uh, de, vandaag zouden we het gaan hebben over uh, de historie van technieken in de autosport. Ja. Maar met name ook de link naar Zandvoort. Juist. Nou, dat gaan we doen. Uh, in ieder geval, uh, degene die we normaal gesproken hier zitten... Uh, Ankie Jouwstra, Pieter Jouwstra... Uh, die zijn er niet. Nee, op vakantie. Op vakantie. Nou, dan, komt, uh, <laughs> dan kom ik weer eens in beeld. Dus dat is ook wel leuk. Uh, nou, zoals gezegd, we gaan het hebben over, uh, over de autosport. Uh, de techniek, de voortschrijdende techniek. Uh, nou ja, laten we dan maar ook daarmee gaan beginnen. Ja, inderdaad. Uh, uh, we gaan het hebben over de historie van de autosport... en met name de techniek... Maar vooral ook wat er met Zandvoort allemaal gebeurd is. Ja. Ja, zoals iedereen weet, in 1948 uh, begonnen hier de eerste uh, Grand Prix-races, de grote prijswedstrijden. En uh, dan zie je auto's rijden hier in Zandvoort, zelfs vanuit Haarlem, vanuit de garages naar Zandvoort toe. Het, uh, ja, het fenomeen wat we nu eigenlijk weer dit jaar hebben geherintroduceerd. Uh, het rijden van het circuit over de weg naar. Uh, naar de plaats van bestemming. En dat is eigenlijk wel heel leuk natuurlijk om dat te zien. Maar dat had je in 1948 bij de opening ook. Uh, we zagen toen auto's die uh, allemaal de motor voorin hadden. Dat was iets heel kenmerkends. En, uh, voor de oorlog heb je alleen de auto-union gehad die een motor achterin had. Waardoor de, het gewicht op de achteras drukte, zeg maar. Maar dat is nooit een succes geweest in die periode. En vervolgens was het dus uh, de motor voorin. We zagen hier op Zandvoort van die uh, prachtige ja, ERA's, uh, Bugatti's... al dat soort auto's die op de wielen staan. En uh, ja, een mooi spektakel met heel veel lawaai. Het waren turbocharged uh, motoren. Dus het zijn we die motoren waarbij de eerste 2000 toeren eigenlijk heel weinig gebeurt. En vervolgens knalt de turbo erin. Dat is, uh, moderne techniek is het niet. Het is echt oude techniek. was wel heel leuk om te zien. En die motoren voorin, die, uh, dat heeft voortgekabbeld eigenlijk in de autosport... ...tot ongeveer 1957, 1958. Mm -hmm. Toen uh, de Engelse garagehouder John Cooper begon met het bouwen... Van van de, de T-serie en dat was met name de, de motor die achterin zat. Zoals ja. voor het eerst dat eigenlijk uh, geen paard- en wagensysteem maar weer werd gebruikt, maar dat de motor dus achter de coureur kwam te zitten. Ja. Voordat we daar uh, naartoe gaan, eerst toch nog even terug naar uh, zeg maar de begintijdperk. Hè? Die, uh, die motoren die dan gewoon in die grotere auto's uh, zaten, de, de, nou ja de Venwels, geloof ik, die hadden hem uh, vaak uh, voor je zitten. Oude Maseratis en oude Ferraris uh, dacht ik zo te weten. De tijd van voor. In de gemaskerde race, om het dan maar. Voor de autosportliefhebber om het eventjes zo te zeggen. Uh, maar goed, die, die, die, die, reden die auto's ook snel? Nou, ja, ze waren heel snel, recht uit. Uh, Zo'n zo, zo era, bijvoorbeeld een turbocharge auto ontwikkeld in 1939. Daar er werd dan mee gereced tot uh, dik in de jaren 50. Die ging recht uit, gewoon 280 km per uur. Alleen met bandjes uh, zo breed ongeveer als 15 centimeter. Uh -huh. En trommelremmen die uh, nou, heel veel moeite hadden om. Om dat ding af te remmen. Dus je zag dat ze al 200 meter voor een bocht eigenlijk alweer terug moesten. Maar er was heel veel vermogen aan boord, hele hoge snelheid en daardoor behoorlijk gevaarlijk. Maar in het bochtenwerk, ja, daar kwam de coureur eigenlijk pas op, echt van pas. Ja, uh... Moest je dan ook uh, een goede conditie hebben als uh, coureur in die periode? Want ja, ik kan me voorstellen dat als jij uh, gewoon rechtuit rijdt... is er niet zo gek veel aan de hand. Maar als jij rechtsaf uh, moet, uh, moet slaan of rechts-links combinatie... Ja, dan komt er uh, wel wat stuurmanskunst aan. Hoe lagen die auto's eigenlijk? Uh, nou, het het echt... had, er waren dramatische auto's om te besturen. Je moest een enorme topsporter zijn om überhaupt zo'n ding te bereiden. Mm -hmm. Ik heb ooit eens een keer uh, een rondje gereden in een ERA... met zo'n verstellingspook eigenlijk tussen je benen. Het is een hele rare manier van werken, maar dat had alles te maken met de, de ouderwetse techniek. Mm. En na één rondje ben je helemaal kapot... Ja. Dus de mannen die zo'n twee uur in zo'n auto zaten en daarmee uh, scheurden... Nee, want een ander woord is er niet voor over de circuits... die moesten over een uh, enorme conditie beschikken. Ja. Ja, Oké, okay. uh, je, je haalde het al aan. Uh, waarom is men verplaatst, f, die motoren verplaatst van, van voor naar achteren? Kan je dat ook nog ja, het was, het was, We noemden het altijd het paard- en wagensysteem. Hè? De motor zit voor de coureur en dat, mm -hmm. dat was het idee zoals dat werkte. Maar John Cooper was eigenlijk best wel een enorme vooruitstrevende de ontwikkelaar. En die had zoiets van... Hoe kan, hoe kan ik nou zorgen dat ik die Italianen ga verslaan? Want dat was altijd Lancia, Ferrari, Maserati die de toon aangaven. En in 1958 was het nog Van Wall die opkwam, de Engelse club. Maar er zat een soort eindigheid in die ontwikkeling. En uh, ook de reglementen gingen veranderen. Ze gingen terug van cilinderinhoud. Dus je kreeg een vrij klein motortje met, uh, met relatief weinig pk's. Dat was of anderhalf of 2,5 liter. Dat lag aan de Formule 1 of de Formule 2. Beide wagens mochten inschrijven in een Grand Prix. Dat was toen nog zo. En Cooper dacht op een gegeven moment van ja, ik heb eigenlijk een heel mooi motortje liggen. En dat is uh, de motor van de, de Engelse brandweer. Dat was uh, de motor die uh, werd gemaakt door de firma Climax. Climax was een fabriek in Coventry in, in, in het gebied van Londen. En Climax maakte de brandweermotoren voor de brandspuiten. Met name in de Tweede Wereldoorlog is Climax wereldberoemd geworden omdat zij zo hele goede pompen maakten en motoren maakten om de branden te blussen met uh, nou, de Duitsers die uh, half Londen plat gooiden. Hmm. Na de oorlog had Climax zoiets van, wat ga ik nu doen? Nou, Climax ontwikkelde een motor die eigenlijk heel erg sterk was... en heel soepel was en heel goed te bedienen. En die motor die gebruikte John Cooper om hem in zijn raceauto auto te zetten. Hij bouwde hem eerst voorin. Dacht van, dat is het niet, ik zet hem eens achterin. De auto werd veranderd. De druk op de achteras werd door de motor veel beter... waardoor de aandrijving natuurlijk veel beter tot z'n recht kwam. En het autootje was heel licht... En iedereen begon vreselijk te lachen. En met name de Italianen die, die riepen van... die Engelse garagist, dat was allemaal niks, hè? die garagehouders. Maar John Cooper bleek over een hele snelle Formule 1 te beschikken... die gewoon wel niet zo'n hoge topsnelheid had... maar in de bochten zo goed was... die kon echt een beetje als een kartje gestuurd worden. En dus in 1959 en 1960 was het Jack Brabham die wereldkampioen werd met de Cooper. Uh -huh. Ook op Zandvoort uh, zijn de Coopers uh, vanaf de serie T41 tot uh, T53... Heel succesvol geweest. Goed, daar uh, over de, achter, uh, de, de motor in de, achter, uh, in de achterkant van de auto... gaan we het uh, nog uh, zo direct uh, verder hebben met wat jij net uh, zegt uh, met uh, Brabham. Eerst muziek.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 Niet bepaald als een heer, maar meer als een wilde beer. Rij ik onvervaard de straten op en neer. en De verkeersagent bij ons op de hoek. Rij ik elke keer de vouwen uit je broek. Heeft hij ze af en toe zijn nukken. Dan moet ik niet aan de slinger rukken. Het heeft geen doel, al maak ik me kwaad. Want als ik even met hem praat, dan gaat hij met een heldskabbel. Met een gang van 40 aan de hal. In mijn hoestbui op vier wielen, en de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kiele hielen door het verkeer.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 Dus uh, Tom Manders met een hoestbui op vier uh, wielen. Wat leuker was, uh, als ik uh, dit hoor, dan uh, zie ik ineens weer Henk Jansen zo uh, voor, voor mijn gezicht uh, ineens staan. Maar uh, Henk heeft uh, ooit nog eens een keer Tom Manders uh, en Doris eigenlijk, want daar uh, gaat het dan eigenlijk om, ooit uh, neergezet in een aantal stukken hier in Zandvoort. bij Wim Hildering of... In ieder geval daar ergens. Uh, goed, we gaan weer verder met uh, waar we gebleven waren. De motor achterin. Uh, de, de climax uh, werd uh, achterin de Cooper gezet. Jack Brabham was een van de mensen die uh, met deze auto reed. En daarmee ook wereldkampioen werd. Ja, uh, maar klopt. werd die auto geïntroduceerd? Werd hij hier in Zandvoort geënst? Ja, werd ge niet ge ge geïntroduceerd in Zandvoort. Maar wel was wel een van de eerste wedstrijden dat hij mee reed. Dat was ja, 1958 al. Wat kan jij nog van die wedstrijd uh, vertellen dan? Ja, wat ik kan vertellen is dat er een, uh, ja, een, eigenlijk een enorme verbazing heerst bij uh, heel veel van die... Uh van die teams, dat ook die Cooper uh, Climax... gewoon zo goed was, ook op het Zandvoortse-circuit. Ja. Het Zandvoortse-circuit uh, wat heel glooiend was... maar wel hoge snelheid eigenlijk. Ja. En zelfs daar, met die flauwe bochten... ging dat kleine autootje eigenlijk uh, ja, als vergif. En de Ferraris uh, hadden dan uh, hun loggen, typo's nog... Die, die met de motor voorin zat. En die had wel heel erg veel vermogen. En op het rechte stuk uh, konden ze er, zeg maar, zo voorbij. Alleen in de bochten uh, ja, hadden ze gewoon enorm probleem... en dat koepertje bij wijze van spreken rondjes om die Ferrari. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dus dat, uh, dat was mooi. We bleven hem twee, twee keer wereldkampioen. De Australiër die uh, samen met de uh, Engelsman John Cooper dan die auto verder ontwikkelde. Tot, dat, uh, ja, tot hoge, hoge plek eigenlijk. Alleen uh, in 1961 kwam daar verandering in. Want Ferrari bracht toen zijn beroemde 1500cc V6 uh, Sharknose auto op de baan. En daarmee uh, werd in 1961 uh, Wolfgang Graaf Bergen van Trips postuum wereldkampioen. Postuum? Postuum, ja. ja. Von Trips die verongelukte in de Ferrari in 1961... na een aanrijding met de destijds nieuweling Jim Clark. Uh, de wagen vloog zelfs het publiek in een heel nare crash. Was dat niet in Monza? Dat was in Monza, ja, in Italië. En, uh, ja goed, uh, Von Trips had te veel voorsprongen zeg maar, in het kampioenschap. Phil Hill, de Engelsman die... Uh, was dus de Amerikaan die was zijn teamgenoot toen. En, uh, ja. Maar van Trips dus uh, uiteindelijk uh, verongelukt met die beroemde Sharknose. Die werd in 1962 ook nog ingezet. Iets anders. Uh, was ja, iets anders ontwikkeld uh, dat jaar. Was geen succes meer in 1962. Ook weer de dodelijke ongelukken in die auto. Met een Italiaan, die samen even niet te binnen schiet, Ricardo Rodriguez. Die met die auto verongelukte in Mexico, nota en in 1963 kwam Ferrari met een nieuwe auto uit. En uh, ja, met name de, de Sharknose is uh, ja, heel legendarisch gebleven. Meer. Ja, is er niet een replica ook uh, van? Ja, we hebben bij de historische Grand Prix van Zandvoort een replica gezien van Jan Biekens, een Belg. Die heeft hem helemaal na laten bouwen. Kostte anderhalf miljoen. Want uh, Enzo Ferrari, de Italiaanse teambaas, haalde aan het einde van het seizoen zijn auto's helemaal uit elkaar. En gebruikte alle onderdelen weer. Dus de, de, de, de V6 en de Sharknoses die er waren... Dat zijn er zes geweest. Die zijn allemaal uit elkaar gezoefd. En dat is wel heel jammer eigenlijk voor de historie. Ja. Ja. Uh, maar dat, dat vind ik dan ook eens zoiets. Uh, Ferrari, ja, je zegt het, maar had Ferrari daar iets, iets mee? Om, om er niet voor te zorgen dat... Uh, nou, was, deels was het bescherming. En deels was onze Ferrari een vreselijke krent. Mm. stond hij onbekend. Hij was uh, heel zuinig. Dus gebruikte al die onderdelen weer. Mm. En het is alleen heel jammer voor de historie ja, de, van de autosport... dat die auto's niet bewaard zijn gebleven. Er zijn velvaren. Radisch bewaard. Alleen uh, juist de Sharknose is eigenlijk niet zo bewaard. Ja, just, uh, maar zij gingen uiteindelijk ook achterin de motoren achterin. Maar daar zat inmiddels dus ook als vervolg, hè, dat is waar we het over hebben, die ontwikkeling van de techniek. De Cooper zette de motor achterin, maar ook enzo Ferrari heeft toen de Sharknose, de Dino, zoals dat ding officieel heet. Dino dat is de naam van zijn zoon. Mm. En uh, ja, die, die, die Sharknose, die had ook inderdaad de motor achterin. En vanaf dat moment zag je eigenlijk dat alle uh, merken overgingen met het verplaatsen van de motor naar achteren toe. Ja, dat is een ontwikkeling die je ook niet uh, eigenlijk uh, tegen, tegen te houden. Nee, nee, nee. De Amerikanen hebben nog Heel lang de motoren voorin gehad in hun Indycars, zeg maar. Tot, tot, tot dik in de jaren 60 Totdat ook op een gegeven moment duidelijk was dat dat technisch gezien... Uh, ...het paard achter de wagenspannen toch beter was. Hmm. Uh, ja, dan kom je in de jaren 60 uit. Uh, hoe is dat uh, ja, met, met, uh, met die auto's? Uh, je had ook in de jaren 60 volgens mij de opkomst van de Cosworth motor. Ja, de Cosworth motor. Uh, Keith Duckworth en Mike Costin die, uh, ontwikkelden in 1967, 1966, 1967... voor de nieuwe 3 liter formule een, een, een motor in samenwerking met Ford... En dat was dan vanwege hun twee namen werd dat de kostbord. En ja, de dus Zandvoort heeft daar de primeur van gehad in 1967 in juni toen kwamen Graham Hill en Jim Clark met een uh, ongeteste Lotus Cosworth aan de start hier in Zandvoort stonden op de eerste rij en Graham Hill nam de kop van in de wedstrijd hier in Zandvoort viel uit met technische problemen en duurde de auto binnen de pits in Clark lag tweede en bleef met die ongeteste volledig uh, onbekende motor aan de keurig rondjes rijden en won de Grand Prix van Zandvoort en, en dat was uh, een heel uniek moment in de autosport er is een film zelfs van gemaakt die heet First Time Out en in die film kun je zien uh, hoe Cosworth zo succesvol op Stanford was. Heel bijzonder omdat het Stanfordse circuit best wel veel vergt van de motoren. Het was hoge snelheid, er werden snelle bochten. En ja, dat was een prachtig debuut van de Cosworth motor, die tot dik in de jaren tachtig door iedereen gebruikt is. In, verder in doorontwikkeling natuurlijk. Maar de twee mannen die Cosworth op de kaart hebben gezet daarmee, zijn heel erg rijk geworden met de fabriek. Zeg maar. Ja, maar heeft Cosworth dat samen gedaan met Ford? Ja, het was een Ford motor. Ja. Dus het was Ford Cosworth officieel. Ja. En, maar ja, de, de, er zat niet zoveel Ford meer aan eigenlijk. Het was, Ford betaalde het project. Ja. Maar die motor die, de standaardmotor waar hij vandaan kwam, daar was weinig meer van over. Ja, hoe uh, zijn die jongens op dat, uh, wat, wat voor techniek gebruikt ze? Weet je dat, uh, weet je dat eigenlijk? Ja, wat, wat ze gewoon gedaan hebben is alles optimaliseren en een hele nieuwe motor ontwikkelen eigenlijk op basis van een standaard fabrieksmotor. Ja. En uh, ja, dan kom je in hele technische hoofdstukken terecht. Maar. Ja, had, had het niet ook Iets met de versnellingsbak te maken. Want Alles is anders gemaakt ja. dan die motor. Er is een complete revolutie. Ook wat met de versnellingsbak gedaan. Uh, die, die auto die daar aan de start stond. Was zo anders dan de rest van de... Van de Formule 1 autos op dat moment en met name ook het hele chassis, de ophanging werd door Lotus, door mm. Colin Chapman ontwikkeld op een hele mooie uh, manier eigenlijk. Ja. Uh, was het Jim Clark? Want ja, hij leeft niet meer de, de man. Uh, was hij eigenlijk ook wel uh, iemand die dat soort dingen wel ja, leuk vond om te doen? Iets nieuws. En... Clark was een hele goede testrijder. Ja. Nou, Clark was de man die je uh, kunt vergelijken met een Sebastian Vettel nu. Mm -hmm. uh, Clark was iemand die in staat was om iedere ronde exact dezelfde ronde tijd... met een marge van 2, 3, tienden af te leveren. En in die tijd moet je er wel over secondes praten, want dat was toch een heel andere tijd. Maar Clark was iemand die, die de, met name dat testrijden, dat, dat continu presteren... En, en zo een motor en een auto met elkaar af te stellen heel goed kon. Ja. Vandaar dat hij ook drie keer wereldkampioen is geworden. En in 67 was dat geloof ik ook het geval? Dat, uh, ja, 67. Uh, ik zit niet allemaal in mijn... Volgens mij was uh, Graham uh, een 68 wereldkampioen. Ik dacht 67 klaar ik, uh, zijn laatste wereldkampioenschap. Ja, ja oké. Okay. Uh, dat was uh, zeg maar de uh, motor. Uh, we gaan uh, zodanig uh, naar de auto's van de jaren 70. Want uh, ja, dat, ook dat uh, heeft uh, weer een uh, aardig uh, verhaal. Omdat daar ook nog de vleugels zijn intreden deed. Precious Wilson, koor, uh, Ja, dat klopt. Precious Wilson, we are on the racetrack. Een ja. beetje bekende stem. Lijkt mij uh, iemand die uh, de stem uh, heeft uh, gebruikt bij een van die Bonnie M-nummers. Ja, zo, zo, zo klinkt het wel. Het zou zomaar kunnen. Het ja. zou, zou, zo kunnen, kunnen. Ja. zou zomaar ingezongen. Het zou zomaar ingezongen kunnen zijn. Nou goed, het is geen muziekprogramma, maar uh, op dit moment uh, hebben we het even over de, de voortschrijdende techniek in de autosport. En waarbij ook Zandvoort een rol uh, speelt. Uh, Cosworth uh, zeiden we al. Net voor dit uh, plaatje. Uh, introduceerde de motor in de jaren 60. Uh, bij de Grand Prix in, uh, in, in, in Zandvoort. In de Grand Prix. Voordat we naar die vleugel uh, vleugels gaan, ga ik toch nog eventjes. Want ik, uh, ik kwam nog iets tegen op het internet. En dat was ja, een, uh, een Japanse auto. En dat was een conceptauto van Honda. Uh, maar dat was ook een bijzondere apparaat dat ik heb begrepen. Daar reed volgens mij een Fransman in. Ik weet niet of het Beltoise was of iemand anders, maar... Ja, dat is, Honda heeft natuurlijk een aantal keren echt geprobeerd om met eigen auto's in de, de autosport terecht te komen. Uh -huh. Bijzonder is natuurlijk uh, dat Honda helemaal uit Japan kwam en in Zandvoort in 1964 en 1965 ging testen. Mm -hmm. Dat was heel apart. Dat He, zit je een stukje terug in de tijd. Maar met uh, Richard Bucknum en uh, Hutchie Ginter, ja. Amerikanen, ja. ja. werden in de Honda gestopt. En die Honda die was volledig uniek. Want er was nog nooit mee gereden. Zelfs in Japan niet. Mm. Dus we kwamen gewoon over. Uh, er was niet eens duidelijk of de auto nou ontwikkeld was in Engeland of in Japan. Maar het was een echte Honda. Witte auto met uh, rode bal erop. Dus uh, dat was wel heel bijzonder. En waar je over praat is in 1968. Waarbij uh, de Honda inmiddels met uh, de Serenetti motor reed. Een soort twaalf cilinder. Hele dikke, grote, vette, uh, gevaarlijke motor. En een auto die uh, ontwikkeld was met veel onder andere aluminium onderdelen. Want dat was licht. Mm -hmm. En ook heel brandgevaarlijk. En uh, het was Jean-Louis Lesser Die in, uh, in Frankrijk crashte en verongelukte met die auto in een enorme vuurzee. Omdat dat magnesium, uh, als dat helemaal brandt, ja, dan kun je het onder water aansteken. Want dan blijft het doorbranden. het is een, uh, iets wat als het helemaal de temperatuur behaalt, dan, uh, ja, dan heb je echt een probleem. Ja, nou ja. Nu komen we, inderdaad, uh, kunnen we ook eigenlijk die brug wel slaan naar uh, Zandvoort. Want ja, uh, je begint erover. Uh, de vleugels die kwamen randje 69 begin 70 kwamen ze naar binnen en uh, in die 1970 hebben we ook een vervelend ongeval uh, meegemaakt uh, met uh, Piers Courage. Ja Piers Courage die uh, verongelukte met uh, de Tommaso Fort uh, bij Tunnel Oost hier in Zandvoort was een absoluut uh, drama omdat de coureur natuurlijk in de auto verbrandde en daarnaast uh, het hele duin in Zandvoort in de brand ging en het was zo warm, vanwege ook het gebruik van die edele metalen in die auto, dat uh, het lichaam van Pierskeurders pas de dag daarna op maandag door de brandweer geborgen kon worden omdat de plek te heet was geworden. Het is een enorme rare situatie geweest, maar dat gaf wel aan hoe gevaarlijk de autosport destijds was. De auto's waren ja, rijdende benzinebommen, werd er wel eens gezegd, dat is ook zo. Uh -huh. Zo'n auto die had 240 liter benzine bij de start. En ja, er waren niet echt veiligheidstanks. Dus vanaf, maar vanaf dat grote ongeluk in 1970 op Zandvoort werd er meer aan veiligheid gedaan. Maar helaas, in 1973 hadden we weer dezelfde soort ongeluk. Toen met Roger Williamson, de Engelsman, die verongelukte. Maar daar ging ook heel veel mis op het gebied van veiligheid in Zandvoort. Ja, en, yeah. Uh, yeah. Uh, nog even terug naar, die, naar het moment van, uh, van Piers Courage. Maar ik geloof dat hij in die wedstrijd lag hij er nog niet eens zo slecht voor. Nee, hij lag in de punten zeg maar. Ik dacht dat hij vierde of vijfde lag. Het was een goede auto. De auto, dat Thomas Sofort, was uh, mede ontwikkeld door Frank Williams. Dat was in het begin van zijn carrière. En uh, ja, het was eigenlijk een hele goede auto. En Piers Courage was een hele... Een hele goede coureur. Die was al een aantal jaren bezig in Formule 3, Formule 2, Formule 1. <laughs> en Courage was gewoon een hele goede vent. En bovendien had hij veel backing achter zich. Hij was de zoon van de Engelse bierbrouwer Courage. Mm -hmm. En ja, had dus ook redelijk wat geld bij zich. En getrouwd met, uh, met Sally, de dochter van uh, Louis Stanley van uh, BRM. Oh, ja. dus Sally zie eigenlijk uh, ook een beetje in de autosport uh, terug? Ja, ja, ja. Sally die... Uh, die heb ik nog één keer gezien in Engeland, een paar jaar geleden. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Zij uh, wilde nooit meer iets met uh, de autosport te maken hebben... na het ongeluk en het overlijden van haar man. Ja. En uh, haar zoon Jason, die heb ik uh, een jaar of zes, zeven geleden ontmoet. Die zat inmiddels uh, in een rolstoel. Hij had een motorongeluk gehad. En die wist ook niks van de historie van zijn vader. Ja. En die wist alleen maar dat hij gereisd had... en dat hij in Zandvoort voor ongeluk was. En hij was op een dag bij een historische races in Zandvoort. Nou, ik kwam via Tonspe van Mickey's Bar in contact met hem. Ja. En uh, ja, uiteindelijk leidde dat tot een bezoek aan de plek... waar zijn vader van ongeluk was. En door middel van alle gegevens uit mijn archief... heb ik hem... Ja, veel kunnen vertellen en laten zien uh, wat er allemaal gebeurd was. En met name wat zijn vader allemaal in de oodsport betekend had. Want zijn moeder had dat helemaal afgeschermd, zeg maar. Ja, ja, ja. ja inmiddels heb ik, ben ik uh, goede correspondentievrienden met Jason en met zijn moeder. Dus dat is wel, oh, is, wel heel leuk. Dit, dit, ja. Zijn moeder heeft daarna ook veel met hem gesproken. Ja. Het is een, een heel naar ongeluk geweest op Zandvoort. Maar heeft wel uiteindelijk bijgedragen tot heel veel... Uh, ja, vooruitgang in, in de veiligheid. Ja, uh, ook dat uh, verhaal van Williamson, hè, wat je aanstipte, daar ging uh, met, het, uh, met het verhaal veiligheid enorm ja. mis. Maar is het niet zo dat je op dat moment, want kijken met de ogen van nu, naar dat moment, en dat je dan zegt, ja, daar ging zo van mis, maar als je naar het moment dan kijkt, op het moment dat het toen gebeurde, en met die kennis van toen, dan wist hij toch eigenlijk niet beter? Ja, je wist niet beter. Het ging, het ging niet goed. Zelfs denk ik als we een moderne reddingswagen op dat moment de plek had gehad met zo'n ongeluk, ja. waarbij met een auto met die techniek de benzine er gewoon uitloopt, dat je niet kan doen wat je zou moeten doen. Dat ja. was gewoon niet veilig genoeg. Ja, Want uh, in 1973 werd uh, het circuit uh, helemaal opnieuw opgeleverd? Ja, het was helemaal opnieuw opgeleverd. Alles was kant en klaar. En, uh, het was was het heel... niet dichtgegaan vanwege dat verhaal van Piers Courage? Uh, nou, In Courage was het natuurlijk een ongeluk waarbij je kon zien dat de hekken te dicht bij de baan stonden. Ja. Dus in 1971 wilde de toenmalige organisatie van Formule 1 nog wel een keer op stand voor rijden. Het was een regen Grand Prix dus daarom was de snelheid niet zo hoog. Maar juist ook in die wedstrijd gingen meer dan acht auto's de hekken in. Omdat ze van de baan afgeleden. En toen zei de Formule 1 al van... wij komen niet meer, tenzij er een heleboel veranderd op Zandvoort. In 1972 hebben we dan ook geen Grand Prix gehad in Zandvoort. En in 1973 hadden we het nieuwe circuit, zeg maar. Met ja. de Panorama bocht erbij. Ja. En daar, uh, even daarvoor, daar ging het toen uh, mis. En toen ging het toch weer daarvoor mis op de plek. Uh, ja, het is gewoon heel triest. Het is gewoon een raceongeluk geweest. Alleen de gevolgen die erachteraan kwamen, die uh, hadden te maken met uh, te, niet goed genoeg beveiliging. Uh, communicatie. Ook, ook de gevaarlijke auto's van destijds. Het was ja. een samenloop van omstandigheden. En de communicatie was ook niet De communicatie was bar slecht. Men, men was daar niet op ingespeeld. Ze waren, zijn was alleen maar bezig met het nieuwe circuit, de nieuwe organisatie. Maar waren communicatie en veiligheid toch grotendeels vergeten. Ja, want in andere tijden sport uh, kwam Ben Huisman op een gegeven moment uh, uh, naast Craeme Hill uh, te zitten. En Craeme Hill die had een hele Norse trek om zijn, uh, om, zijn, uh, om zijn hoofd om zijn gezicht heen. Waarbij die eigenlijk zei dat het helemaal niet goed was. Wat ja, wist uh, ja, je de, dus Ben Huisman, de wedstrijdleider, leider, heel veel verweten achteraf. Ja. Natuurlijk heeft hij niet gehandeld in onze optiek zoals het zou moeten. Ja. Maar aan de andere kant was hij op dat moment wel de kop van Jut. En we oh. waren in Zandvoort niet ver genoeg geprofessionaliseerd. Ja. De autosport was al doorgegaan, maar Zandvoort niet. Nee. Het was een clubrace. Ja, is er niet op een gegeven moment ook daar een inhaalslag in gemaakt? Ja, er is een enorme inhaalslag in gepleegd. In 1974 hadden we zelf eigen reddingswagens. Ja. Een hele groep mensen is getraind in delen op de luchtvaartbasis. Puur op brandbestrijding. Uh, ja, er is heel veel veranderd. Ook in de communicatie. Er is toen heel veel werk verricht door een uh, aantal heren die uh, professioneel uh, het, het reddingsteam op hebben gezet. Ja, en je dus, ja een beetje het, de, de, de OK van... Ja, de uh, OK van Vissensclub Automobielsport is destijds aangestuurd door een aantal mensen die, die dit heel goed konden. Ja. En dat was ook wel heel erg hard nodig. Ja. ja. Uh, nou ja, dat is even uh, in het kort uh, de jaren zeventig. Uh, hoewel daar ook nog een paar randjes uh, aan zitten, maar dat, uh, daar gaan we het uh, zo over hebben. Weer even tijd voor muziek. I feel tears welling up from deep inside like my heart's gonna break. And the stab of loneliness sharp and painful that I may never shake. You might say that I was taking it hard since you gave me the final goodbye.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 Jack Jones was dat. The race is on. Nou, die, die is nog een tijdje bezig. Want we zijn in de jaren 70. Voordat we naar de jaren 80 gaan, werden daar ook al dingen. Al, al min of meer in de, op, op basis al gelegd. Waar de jaren 80 nog een tijdje op voort is gaan borduren in de Formule 1. Want in de jaren 70. Was het weer Chapman die met iets uh, nieuws uh, kwam, uh, wat dat betreft, hè? met de skirts? Ja, de skirts, uh, hun intrede moet je voorstellen dat je de auto had en aan de zijkant van de auto ze hadden een soort beweegbaar paneel... waardoor de auto eigenlijk bijna continu aan de zijkant de grond raakte. Het gevolg was als de auto harder dan 100 km per uur reed... met die die die, die, skirts, die die zakkende paneeltjes aan de zijkant... dan creëerde je eigenlijk onder de auto een soort onderdruk. In ieder geval was de druk niet gelijk meer dan boven de auto. Die aanzuigende werking van die onderdruk zorgde ervoor dat de auto eigenlijk aan de weg gekleefd bleef raken. En Colin Chapman die heel veel technische introducties eigenlijk heeft gedaan in de autosport. Nou, was, was typisch weer de uitvinder van dit ding. Hij vervolmaakte dit uh, in 1978 in de Lotus. En uh, de Lotus werd er ook wereldkampioen met Mario Andretti achter het vuur. Op stand wordt ook gezien dat uh, 82 ronden lang Andretti op kop lag. En Ronnie Patterson de zweet erachteraan reed. Als zijn teammaat. Ronnie, Ronnie Patterson was een veel betere coureur dan Mario Andretti. Maar ja, het was uh, Andretti die nummer 1 was in het team. Uh, dat Amerikaan won en wereldkampioen zou worden. Was voor Lotus veel belangrijker dan die, die zweet die wel goed was. En dus moest Ronnie Patterson ook op stand worden. 82 ronden lang achter. Uh, uh, Andretti aan aantuffen, zeg maar. En dat, ja, ja. Uh, die die wedstrijd staat me nog in mijn geheugen, geheugen gegrift. Ja, er ook, kwam ook verder niemand in de buurt bij die twee. Nee, er kwam niemand meer in de buurt bij de Lotus, die waren zo goed. En eer dus de andere teams door hadden hoe die Skurts werkten. Nou, toen was het kampioenschap al zo ver in het jaar en had Lotus al zoveel voorsprong. En de, de jaren daarna zie je dat ook de andere teams die techniek uh, ja, zeg maar, uh, kopieerden. Maar ja, dat was weer Colin Chapman, dus die uh, ja, een hele mooie uh, ontwikkeling in de autosport bracht. Ja, en er was een jaar daarvoor, in 1977, reed er ineens ook een gekke Fransman mee met een Renault. De introductie ja, de, van de de Renault. Renault kwam ook in de autosport. Uh, destijds was de formule was 3 liter of 3,5 liter, daar wil ik vanaf zijn. Ja. Maar uh, Renault bracht de 1500cc Turbo uh, als introductie. En dat ging gepaard met heel veel technische problemen... maar uiteindelijk ook heel succesvol. En, uh, ja. Ja, de Zandvoorters zullen René Janou nog wel herinneren... die met de Renault Turbo uh, ray op Zandvoort. Ja. En met uh, een snelheid van bijna 300 km per uur... ineens een uh, linkervoorwiel zag uh, voor zichzelf begonnen. En toen schoot ja. hij de band in de Zandvoort. En op dat moment, in de Thuisombocht, zagen we... hoe veilig het Zandvoortse circuit geworden was. Ja. He, de, de beelden zijn de hele wereld overgegaan... van uh, die enorme crash... Die Arnoux had destijds, maar ook de enorme impact van uh, de marshals die er was. Uh, we hadden destijds uh, reddingsmarshals met oranje pakken. En ik geloof dat we binnen 30 seconden wel tien van die mannetjes met oranje pakken hadden. om René ja. Arnoux uit zijn auto te plukken en alles te verzorgen en te regelen. Ja. En dat was natuurlijk voor Zandvoort eigenlijk een enorm goed, goed gevoel. Ja. Na alle ellende van een paar jaar ervoor. Ja. Dat we konden zien dat uh, de veiligheid ook in Zandvoort heel professioneel geworden uh, was. tenminste uh, goed bestreden kon worden. Ja. Ja, het ongeluk, dat is zeg maar in het begin van de jaren tachtig, heeft dat ja. plaatsgevonden. Uh, we kennen ook nog het moment van Dirk Daly uh, ja. in, uh, in de wedstrijd. Die uh, vloog daar ook Ja, uh, nou, dat was Staten. in de training. Uh, ja. Dirk Daly, die, uh, ik stond toen als uh, baancommissaris voor de OK aan de binnenkant van de Tarzanbocht. En we uh, hebben met uh, drie man de onderkant van Dirk Daly zijn auto kunnen aanschouwen in de lucht. Dus dat was een heel apart. Ja. Maar ook toen ja. nou, was Zandvoort, ja, Zandvoort is gewoon veel veiliger geworden in de jaren. En dat was uh, hard nodig. Ja. Zijn daar eigenlijk ook in die uh, momenten toch introducties uh, geweest op technisch uh, vlak? Nee, die... dat ging redelijk. Uh, we hadden natuurlijk, de skurs waren de belangrijkste ontwikkelingen en de introductie van de turbomotor. En dat zie je zo langzamerhand verder gaan. Maar de echte grote ontwikkelingen heb je verder niet in die jaren meer. Nee. Echt enorme stappen, zeg maar. Ja, veiligheid. Veiligheid wel. Veel meer veiligheid uh, dat is, dat is, geïntroduceerd. Met name de, de honingraad tanks, hè, zoals ja. wij ze noemen. Dat zijn tanks waar gewoon ook 240 liter in ging. Alleen, dat was door de dat het een, een stof was. Met, met allemaal minuscule kleine gaatjes en voorraden. Uh, werd die tank die, was niet, niet meer een soort tank. Maar was een soort spons geworden. Zo moet je het zien. Als je daar met een mes in sneed in die tank. Dan druppelde de benzine eruit. In plaats van dat de benzine eruit godgutste. En dat was het grote voordeel natuurlijk. Ja, uh, nu uh, nu rijdt een coureur niet in een brandende, brandende bom Nee, je, je ziet nu gewoon. Eigenlijk de laatste 15 jaar of zo. Hebben we helemaal geen brandongelukken meer gehad. Nee. Echte brandongelukken zijn er helemaal niet meer. Dat kan niet meer. Bijna niet meer. Nee, bijna niet meer. Het, het zou natuurlijk wel kunnen, maar het is, uh, ja, het, het is wat dat betreft heel erg veilig geworden. En, ja, de laatste ontwikkelingen zijn natuurlijk de neck braces en al dat soort dingen meer. Ja. Maar uh, vooral op het gebied van veiligheid in, in de jaren 70 en jaren 80 is er heel erg veel gebeurd. Ja, ja revolutie of evolutie? Ja, er wel heel veel revolutie in de autosport. Maar je ziet ook weer dat, dat die technieken worden doorgevoerd naar de gewone dagelijkse autoproducties. En uh, gewoon een, een, een hedendaagse auto heeft heel veel kenmerken en ontwikkelingen van uh, de autosport. Ja, uh, eerder dit jaar, ik geloof... Dikke maand terug hadden wij hier de hier historische Grand Prix in, uh, in Zandvoort. Ja. Uh, hoe is dat eigenlijk uh, tot stand gekomen? Ja, we, we wilden al heel lang in Zandvoort natuurlijk weer een echte historische Grand Prix organiseren. Toen de geluidsdagen eindelijk rond waren na al die jaren... Uh, is het circuit gaan praten met uh, de Historische Automobielclub. Er zijn contacten aangeboord in Engeland van de Master Series. De Master Series is uh, een organisatie die uh, eigenlijk uh, ja, de mooiste historische klassen op de baan brengen. Ja. En daar hebben we een voorzichtige afspraak meegemaakt. En uh, dat is het resultaat geweest van, van dit weekend. En volgend jaar komen ze nog met veel grotere klassen en nog, nog meer uitgepakt terug. Want dat is ja. een uh, enorm succes was geweest. Was een pilot uh, een beetje? Dit, uh, dat dit was een pilot. En uh, de Engelsen zijn zeer enthousiast over Zandvoort. antwoord. Hebben ook gezien dat wij met geluid nu goed zitten, zodat ze ja. al hun mensen kunnen laten komen. Uh, de, de, de kudos die geweest zijn zijn zonder meer allemaal heel erg enthousiast. En er zijn nu al afspraken over volgend jaar. Dus uh, dat is echt wel heel positief. En we hadden bijna 35.000 mensen over twee dagen. En dat is voor ja. Zandvoort ook een prachtig evenement geweest. Ja, historische Grand in uh, ja. Zandvoort. Uh, we gaan het ook nog hebben over, zo dadelijk, over de wedstrijdmentaliteit van toen. En nu? en nu, ja met name nu, dat uh, bewaren we even voor het eind, want dat is uh, vrij actueel kan ik erbij uh, zeggen. Maar toen uh, ging dat er iets anders aan toe dan uh, in, het, uh, in het nu. Maar eerst weer even naar de toverdozen uit, ja, uit het uh, systeem van uh, kort draaien. altijd een beetje een hele aparte manier van muziek maken en dit was er ook eentje waarin heel duidelijk uh, de auto weer uh, een prominente rol heeft uh, gekregen in dit uh, stukje muziek. Nu uh, even over uh, de wedstrijdmentaliteit van toen. En nu, nou dat nu, dat, uh, dat uh, bewaar ik uh, toch echt als uh, uitsmijter. Want <coughs> dus is er is wel al het nodige gebeurd. Uh, ook actueel. Uh, wedstrijdmentaliteit van toen. Wat, uh, wat kan je daar. Uh, want ja, het ging volgens mij vroeger toch heel anders ja, dan, ja. Uh, dan nu. Jaren 60 en jaren 70, die kenmerken zich natuurlijk wel door professionalisering van de autosport. Maar daarnaast zie je in de amateurracerij, wat we natuurlijk allemaal in Nederland ook bedrijven. Het zijn uiteindelijk allemaal amateurs. Een aantal groeien naar professionaliteit toe, maar de meesten doen het gewoon omdat ze het leuk vinden. Uh -huh. En wat je vooral ziet in die jaren, dat iedereen elkaar ontzettend helpt. Dat iedereen klaar staat voor elkaar. Je ziet het nu ook nog wel hoor, op de pits, maar... Ja, in, met name in die tijd, in de jaren zestig, mooi voorbeeld van uh, Europees kampioenschap Formule V. Een aantal Nederlanders aan de start, Gijs van Lennep als grote, Corrie V natuurlijk, doet mee. En zijn auto is natuurlijk naar de opwarmronde en die auto moet aan de kant geduwd worden en hij kon nog kampioen worden in die uh, serie. Nou, toen was er een andere Nederlandse korreur, een van mij langer, die zijn uh, auto ter beschikking stelde. Stond op de grid, liep naar Gijs, toe. zei hey, jij kan nog kampioen worden, zei jij maar in mijn auto. Uh, ja, dat, dat soort hele vergaande dingen, ja. die kun je tegenwoordig echt niet meer bedenken zelfs. Ja. Ja. Uh, ja, dat is één kant van het verhaal, maar was het ook op de baan? Ja, op de baan was iedereen, liet elkaar leven. Ze, ze razen tegen elkaar, waren heel netjes voor elkaar eigenlijk. In onze optiek misschien nu iets te netjes, maar in ieder geval. Men uh, zorgde ervoor dat uh, de ander geen, uh, geen nadigheid had, uh, zeg maar. Toch, toch ging het even mis in de jaren zestig. Jawel, jawel. In de Gerlach, hè? He? Giotakis, uh, Heesemans en Hezemans uh, van der Sluis. Ja, ja, het beroemde ongeluk om het kampioenschap voor de toerwagens tot twee liter. Ja. Waarbij uh, Giotakis uh, kampioen kon worden. En Twan Heesemans ook. Allemaal Alfa Romeo, trouwens. Ja. En daartussen zat uh, de kwade genius uh, Bob van der Sluis. Hij heeft helaas niet meer. Dat is een mooie Man. ooit bekend geworden later nog met FNS properties als uh, sponsoring van uh, Formule 1 van Boy Haaien onder andere uh -huh. en uh, Michel Bleekermolen. Maar deze Bob van der Sluis was een uh, ja een een lange Amsterdammer die uh, ja, wel eens een beetje qua jongenstreken uithaalde. En toen de heren met z'n drieën met de Alfa Romeo's op Zandvoort uh, de tasselmocht mocht uitkwamen. Zat Giotakis in een goede positie. Hezemans aan de buitenkant uh, van de sluis en Van der Sluis aan de binnenkant. En toen dacht Van der Sluis, teamgenoot van Giotakis, weet je wat. Als we Hezemans nu gewoon het Zandvoortse duin insturen met de auto. Dan, uh, dan wordt Giotakis kampioen. En dat gebeurde dus ook. Heesemans kreeg een enorme zet. En uh, vloog de hekken in en het was over voor Heesemans kampioenschapsaspiraties. Uh, Giro Takis werd kampioen. Het Utrechter die er trouwens niks aan kon doen. Maar hij was gewoon kampioen daardoor. Ja. En uh, ik zal nooit vergeten de woedende Twan Heesemans... die over de baan klom. door de pit in Zandvoort liep richting de wedstrijdleiding om zijn beklag te doen. Met achter hem aan een hele schade van fans en journalisten. Het was echt uh, ja, ban, bal uh, op Zandvoort op dat moment. Ja, uh, bal met open deuren. Want als we dan, uh, dan toch even dat moment er even bij uh, pakken. Uh, gaan we even naar terug naar. Naar vorige week zaterdag. Nou, het is nog net niet het uh, moment uh, dat het uh, gebeurde. Maar uh, vorige week zaterdag. Het ja, ja er zit er tegenaan. Uh, de wedstrijd in de Duitse GT. Daar heb jij geweldig over oplopen winnen. Nou, ik heb me heel erg oplopen winnen. Omdat je natuurlijk als twee coureurs strijden om een kampioenschap. En je hebt andere coureurs die de zaken kunnen beïnvloeden. Zeg maar, doordat ze apart racen. Uh, het is een kampioenschap wat uh, deels gezamenlijk wordt gereden. In één auto van coureurs. Deels los. En uh, wat daar gebeurde was dat de teamgenoot van de een de coureur die kampioen kon worden van de ander ja, probeerde af te houden en dat mag in de autosport je mag een beetje in de weg rijden je mag uh, strijd uh, misselijk rijden, dat noemt uh, Kneteman noemde dat zo, ja dat mag, maar er is een grens en die grens die werd al heel gauw overschreden en dat werd eigenlijk niet ingezien er werd, uh, werd, iedereen lachte daar een beetje om uh, iedereen vond het eigenlijk wel grappig wat knap van Ricardo van Dende, want die deed dat dan ja. Die, die, maar die manoeuvreerde iedere keer zijn auto zo... dat andere deelnemers er dus omheen konden rijden. En Ferdinand Kool in dat geval, de, de, de man die kampioen kon worden. Ja. Eigenlijk uh, daar heel veel last van had en er niet voorbij kwam. Ik moet erbij zeggen dat Ferdinand Kool erg, erg defensief reed. Hij was, hij was niet de coureur met de ballen zeg maar, op dat moment. Hij was duidelijk een beetje angstig voor Van der Ende. Maar dit ging zo ver, dit spelletje... dat, uh, dat we Van der Ende rondetijden produceerde die ruim zes seconden langzamer waren dan normaal. Dus kun je dat hij eigenlijk meer aan het defensief, aan het ophouden was... dan dat hij echt aan het reizen was. Op dat moment had naar mijn idee de wedstrijdleiding moeten ingrijpen. En dat hebben ze niet gedaan. Dat is jammer. Maar was achteraf en de volgende ronde was het fout. Toen, toen op het rechte stuk, toen maakte Ferdinand Kool, gefrustreerd helemaal. Toch een inhaalmanoeuvre bij een van de prinsen zelfs. Want dat is een teamgenoot ja. uh, van Van der Ende. En dat ging mis. Dat was een fout die Kool zelf maakte. Maar met een enorme crash tot gevolg. En, uh, een enorme ravage. En de wedstrijd moest ook gestopt worden. Ja, er is ook een monteur bij gewond geraakt. He, de van... de monteur gewond die aan ja. de zijkant stond. Dat gebeurde op het rechte stuk. Dus ja. op hoge snelheid. Ferdinand Kool gefrustreerd. Het team gefrustreerd naar huis. Met twee kapotte auto's. Ja. en uh, ja, dat, daar heb ik me heel erg over opgewonden omdat dat nou juist iets is in de mentaliteit van de hedendaagse autosporten wat niet kan ja. en als de coureurs zich niet kunnen gedragen dan kun je maar één ding doen als organisatie zeker uw wedstrijdleiding en je moet gewoon ingrijpen ja, ja. Niet, gebeurd. niet gebeurd en dat had ik als ik daar gestaan had twee ronden ervoor al gedaan dan maar de wedstrijd ja. stilleggen de heren bij elkaar roepen de koppen tegen elkaar slaan en zeggen ja. vrienden zo werkt het niet ja. en dat is helaas niet gebeurd ja, maar nou ja, er is heel veel over te doen. Er is heel veel over geschreven, en iedereen, iedereen heeft gelijk en ongelijk, natuurlijk. Maar. Ja. Het is denk ik nog steeds ook een taak van de scheidsrechter in de autosport. Om op een gegeven moment heel hard in te grijpen als de heren zich niet kunnen gedragen. Ja, het lijkt me meer iets voor sportcommissaris en wedstrijdleiding. Ja. die ja. daarover uh, gaan. Daar zijn wij niet voor. Wij constateren het alleen aan de zijkant. Ja, daarom. En uh, wij genieten als Zandvoorters nog steeds heel erg van uh, Zandvoort en uh, het circuit. Hè, we ja. hebben in de Zwiftcup uh, afgelopen weekend drie Zandvoorters uh, zien acteren. Ineens uh, Jorie van Zijver al een tijdje en we hebben Justin van Densen en dan John van de Kuil erbij gekregen. Leuk om te zien dat Zandvoorters dus er allemaal zo bij betrokken zijn. En ja. zo zie je nog steeds die link tussen het circuit en Zandvoort die alleen maar sterker wordt eigenlijk. Ja, lijkt mij ook. Het is denk ik ook langzamerhand tijd om even gedachten te zeggen, maar eerst nog even een stuk muziek. ook het einde met dit uh, op de achtergrond van Modern Talking. Het einde van deze uitzending Oud Zandvoort. Volgende week gaan we gewoon weer verder tussen 12 en 1. Wat er dan precies is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Kunnen we dan uh, weer een nieuwe aflevering uh, terug horen uh, wat betreft uh, dit programma. Uh, dank Rob Petersen voor de komst. Ja, graag gedaan. Uh, tot de volgende keer. Uh, ja. je, je weet, uh, Zandvoort en Nootsport ligt mij nauw aan het hart. <lacht> het ja, duidelijk. En kort uh, Draaier ook hartelijk dank voor de, de bewezen diensten van het afgelopen uur. Tot de volgende keer. Tot ziens.